Zes uur. Mark Hooker met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft de democratische nominatie... voor de presidentsverkiezingen opgeëist. In een toespraak in Brooklyn sprak ze van een historisch moment. Voor het eerst is een vrouw de presidentskandidaat... van een grote partij in de VS, zei ze. Ze bedankte kort daarna haar rivaal Bernie Sanders... en richtte zich vervolgens op de republikeinse kandidaat Donald Trump... die volgens haar ongeschikt is om de VS te leiden... De afgelopen dag waren er voorverkiezingen in zes staten. Nog niet alle uitslagen zijn bekend, maar Clinton is al zeker van haar zaak. Bernie Sanders zei eerder dat hij met een overwinning in Californië... wil proberen het tij te keren. Hij heeft nog niet gereageerd op het opeisen van de nominatie door Clinton. Duitsland heeft een Turkse diplomaat op het matje geroepen... vanwege opmerkingen van de Turkse president Erdogan. Vorige week stemde het Duitse parlement... voor de erkenning van de Armeense genocide tot onvrede van de Turkse regering. Erdogan noemde Duitse parlementsleden van Turkse komaf... de lange arm van terroristen. Ook wil hij met een bloedtest controleren of ze wel echt Turk zijn. Duitsland heeft de Turkse diplomaat verteld... dat er geen enkel begrip is voor dat soort uitspraken. In Urk is een actie opgezet om geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de gasexplosie van afgelopen vrijdag. Bij die explosie en de daaropvolgende brand... werden zes huizen verwoest... Een moeder van een van de huiseigenaren zegt dat haar dochter nu niets meer heeft. Ze wil daarom de komende twee weken met een speciaal fonds geld inzamelen... voor de zes getroffen gezinnen. Een overval in Frankrijk ging zondag niet helemaal zoals de daders in gedachten hadden. De twee liepen met een jachtgeweer jachtgeweren fastfoodrestaurant in de stad Besançon binnen... waar op dat moment ook militairen van een antiterreureenheid zaten te eten. Toen de overvallers met 2000 euro weer naar buiten liepen... sprongen de antiterreureenheden op de twee... Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in Limburg, plaatselijk dichte mist, in de rest van het land opklaringen. Het blijft droog en overdag schijnt geregeld de zon. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NLC. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana. Bonito lugar. Bonita la cama. Que bien se ve el mar, bonito es el día, ya acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira, mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivirás y ya no le interesa que seguirás y no vale la pena, se perdió la amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad. No suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente. Cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece Qué bonito, ¡Qué bonito que te een Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que da Bonito, porque bonito, pero bonita La rumba, bonito, José Bonita la prisa que no tiene brisa, brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente, cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito And be not afraid. For those who believe, I will say. And if you're thirsty, I will greet you with my love.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 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. ZOMERHIT Cotton candy in April's sky too hard. The joy of tasting a doodrop rings Don't let it slip Days Hold on and hold fast take this moment try to make Ook op internet, internet. ww. They fall As the day came up, she made a start. Stop. She stopped waiting another day for The captain of the heart Too long ago, too long apart She couldn't wait another day for The captain of the heart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 ZANG d'après. Tes jeunes et les vieux qui espèrent Et ces flash qui aveugle à la télé chaque jour Et les salons qui veugent la couleur de l'amour Et les gens qui traînent comme je traîne mon envie Hij slaapt in zijn de en de zoenen en honger. Qua'n weet Ik heb geen zin om tout seul. zo is, ik heb geen zin om in ce soir, zo is, ik ma gueule. zin om in zo is, ik heb There's never much love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 A hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher up I was taking a hold on me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 Sommige dingen komen J'ont tes les en te vous manquer et le temps qui se perd contre tes jeuses qui les pourri la de l'amour elle est souillée honteux quand en est sa glace je mais je suis pas Ik wil dit Ik wil dit ontdekken, dus laat me Ik wil dit ontdekken, dus laat me Ik wil dit ontdekken, dus me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 Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver